Teletext bestaat vandaag precies 30 jaar. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de bevolking teletext regelmatig gebruikt. 4 miljoen Nederlanders raadplegen teletext via internet en 700.000 via de mobiele telefoon. Snelheid en actualiteit worden gezien als de sterkste punten. Het weer wisselen bewolkt en vallen vandaag buien met kans op onweer, hagel en mogelijk natte sneeuw. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Dus uh, ja, en het allerlaatste nieuws dat is dan gisteren naar buiten gekomen is dat Lorna Kibblekat, toch een topatleet uh, van wereldformaat, uh, die gaat hier uh, na een jaar afwezigheid haar randrein uh, maken op de 5 kilometer. En dat Zo. is toch uh, wel uniek. Op het circuit? Op het circuit. Dus het circuit parcours. Ja, we hebben twee afstanden, de 12 kilometer en de 5 kilometer. Uh -huh. Bij de 12 kilometer hebben we een uh, landenwedstrijd tussen Nederlandse topatleten en uh, Belgen. Belgische topatleten en uh, op het circuit.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 denken dat uh, dat wij jullie iets heel moois kunnen maken.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 die staan voor een bepaald beleid met de middenboulevard. Als je dan nu ziet dat er pamfletten worden verspreid. En dat is dan toevallig omdat het nu over wat ik net vertelde over die sluitingstijden op het strand ging. Mm -hmm. Ja, dan is dat iets wat wij niet hebben veroorzaakt. Maar waar we wel aan gewerkt hebben en ingegrepen hebben. En dat krijg je dan eigenlijk in je nek als...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 Ik kan mij uh, de dag niet heugen dat er geen enkel strandtoerist is geweest in dit dorp. Als het een nee, zonnetje schijnt of wat dan ook. Is het, dan is het vol, gelukkig ba wel. Waarom dan alleen maar op het verblijfstoerisme? Die mensen nou. willen toch gewoon komen? Natuurlijk, hier hebben we een heel groot verschil tussen dagtoerisme. Dat is er, dat hebben we. Ja. Al op de goede dagen. Maar wij moeten bestaan van het bevorderen van het verblijftoerisme. Want daar... Ja, waarom, waarom eigenlijk van ja, het, het verblijftoerisme? Verblijf vraag, vraag het aan de, degene die hier dit hotel heeft. Vraag het aan hem, die kan er veel beter ja. op antwoorden. Uh, Verblijfstoeristen, daar kunnen we echt van bestaan, jaar rond. Dag mensen, daar bestaan we van als het mooi weer is. Ja. Kijk, willen we jaar rond verder, dan moet je werken aan verblijftoerisme.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 Maar daar is nog geen uh, nader bericht over te geven. Nee. Ik kijk uh, richting uh, nog wethouder Tatus. Die kijkt streng, maar hij zegt ook ja, niks. Ja, de... oh. sorry <laughs> Ik probeer hoe scherp in beeld te krijgen. <laughs> <laughs> dat is uh, er is alleen nog weer een ander. Dan komt er bij mij een andere vraag op. Er is ook gesproken in een aantal uh, verkiezingsprogramma's over bezuinigingen in ja. dat soort uh, opzichten. ja, nee, ook nog ja uh, momentje, maar ik geef eerst even het uh, woord aan uh, Berlin Keurensson. Uh, want vreemd. als er op een gegeven moment uh, 3,4 FTE's en er worden vier wethouders.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 Zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle lucht. Alles ziet er aan de zuid, alles de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg, en de bakkersvrouw rolt door het deel.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 Een serieus onderwerp. Ja, multiple sclerose, is natuurlijk een afschuwelijke ziekte. Dat wens je niemand toe. Hoe moet je ermee omgaan? Is het te genezen? Er zijn natuurlijk tal van vragen die op de patiënten zelf en op de omgeving afkomen. Uh, Nieuw Unicum, uh, jullie zijn allebei van Nieuw Unicum. Het zijn Dini uh, Koop en uh, Kobe van den Berg, welkom. Jullie hebben heel veel ervaring met de mensen bij Nieuw Unicum.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 ...met de vragen die ze hebben of de problemen waar ze mee zitten of de familie of... Eh, ...soms kan het ook de hulpverleners of huisartsen zijn die daar eh, veel vragen over hebben. En, de MS-verpleegkundigen uit Nederland bijvoorbeeld, die kunnen dan ook vragen hebben. Eh, die kunnen we daar allemaal via de computer proberen eh, te helpen en te begeleiden. Dat bestond nog helemaal niet. Nee. Niet het is MS, een, nee. een nieuwe vorm van zorgverlening hè, via de digitale weg. Eh, wel een coachingsprogramma en een, uh, zorg, en een uh, elektronisch zorgdossier. En, en dan is het echt wel uh, via uh, ja, uh, protocollen en vragenlijsten uh, die uh, goed ingericht zijn en uh, goed structurerend werken. Proberen uh, mensen aan, aan de andere kant van uh, het land bij wijze van spreken te, te ondersteunen en van advies te voorzien. Uh, het is uh, nieuw, het, uh, het gebeurt nog niet veel op deze wijze.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 Niet en... meer kunnen bewegen van leden, maar dat betekent dus ook dat je een probleem hebt met internet. Soms, ja. Dan moet je dus hulp bij hebben. Dat kan ja. Ja, ja. ja en dat ligt er een beetje aan welk proces van je ziektebeeldje ja. zit hè. Welke, welke fase. Um, maar soms kan het lopen met beperkingen hebben. En soms kan het lopen zo ergens niet meer kunnen dat je dus rolstoel afhankelijk wordt. Ja. Ja.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 Ja. ja. <laughs> Zeker. <laughs> Veel succes ermee. Dank u wel. I'm sorry didn't mean to call you, but I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 uh, dus ja, uh, uh, kijk, we, we hebben helaas niet de snellere straat. De ideale straat zou de Kerkzaad zijn, maar dat is veel te smal daaronder ja, in de Kerkstraat. dus dan dat gaat niet. En Linkersoep. De ja, en de linkersoep. Dus de linkersoep. En voor de rest heb ik geen mooie locatie op Zandvoort, helaas. Ja. Dus, Oranjezaad. En het valt dan nog wel mee met die snelheid dus?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 Je bestookt ze allemaal, wanneer, ja, er is wanneer, geen ontkomen aan. Wanneer is de inschrijving open? Uh, eigenlijk twee weken geleden, toen had ik mijn flyers binnen en mijn stickers binnen en dat is eigenlijk het moment dat ik iedereen ga proberen... Ja, het wordt steeds professioneel. Ja, hè? daarom. Dit is gemaakt, want dat is wel leuk. Jullie hadden net Jan-Hilko Jan Dietz van de ja, Padvinderij, ja. hadden jullie hier ook. En dat is nou zo'n een, zo een vrijwilliger. Waar je soms niet omheen kan, he. die uh, zie je bij de zeepkisteres niet, want daar heb ik het grootste woord. Maar zonder Jan Hilko. Heb ik dit mooie ontwerp weer niet kunnen maken? Want Jan Hilko die helpt mij met, uh, met het ontwerpen, met stickers. sticker. Ik, uh, ik roep wat naar Jan Hilko. Die sticker die heb ik uh, gewoon eerlijk uh, gepikt. Dat is een ontwerp van het circuit van Zandvoort uh, uit 1981. Dat was van, uh, van de Formule 1. En die heb ik gevonden dat ontwerp. Ik denk nou dat is nou leuk, grote prijs van Nederland. Want uh, wij hebben de Zeepkister met de meeste deelnemers. Dat is nergens in Nederland. Er is nog een hele leuke wedstrijd in uh, Nederland.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 nou, dat is een goede tip. Goede tip. Uh, scherp. scherp op de posters, ah. op de stickers. Ik bestoot ah, ze overal. Uh... Niets ontgaat het havix oog van de heer Hendricks. Heel goed. Dat zou ik er wel even bij zeggen. Die hebben we af en toe nodig. Ja. Dat soort wakkere mensen. Arlan, hoe gaat het met de sponsoring? Want ik zie hier uh, riante prijzen staan. Maar dat moet ergens van betaald worden natuurlijk. Nou kijk, het gaat op, uh, op zich goed. Uh, maar het is uh, een kinderrecentiment. Het kost ons toch 5000 euro om uh, te organiseren.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 We hadden het al, al over. Ja, kijk, zijn de er, uh, het zijn er heel wat natuurlijk. Kijk, ik heb een hele trouwe sponsor. Dat zijn de, de hoofdsponsor: De Lachende Zeerover en uh, Auto Strijden. Uh, voor de rest heb ik een aantal nieuwe sponsors dit jaar. Dat is de Zeemirmin. Dat is de Beach Club 10 van Strandend. Die hebt altijd een deelnemer die meedoet. Ik heb Bergfried als een nieuwe sponsor. Argentor, een Ede Gieterij. Dat is, een uh, oh, erop, is een nieuwe sponsor. En voor de rest zijn allemaal hele trouwe sponsors. Oh, erop is een nieuwe sponsor. NHBR is een trouwe sponsor. INZ is een trouwe sponsor. Circus, ...die doet vanaf het eerste jaar al mee. IJssel en Zon voor is een trouwensponsor. Excellent ongediertebestrijding is een trouwensponsor geworden. En, en Pool Position, Ferrie Verbrugge, ook een hele ja. trouwensponsor. En, en die zat vorig we... jaar in de jury. Ja. Samen met de burgemeester en samen met uh, Peter Tromp. En ik de probeer elk jaar een nieuwe jury te doen. Zelf doe ik niet de originele tijdsprijs weggeven. We hebben een originele tijdsprijs. Dat heet dit jaar een schoonheidsprijs. Want elk jaar zie je een hele krakke, mikkig karretje... ...wat eigenlijk niks voorstelt. Die wint toch een prijs. En dat vind ik sneu voor de mensen die een heel veel werk hebben gedaan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 het gevecht kan beginnen. Kosten nog moeite worden gespaard. Ja, om de voor de eerst wil ik wil nog bedanken. Ivo Lemmens. Die doet de boekhouding voor mij. Die doet de factuurtjes versturen. Mijn meisje moet ik niet vergeten te noemen. Het Twee lijkt me een luisteren. Ja, maar, kijk, ik ben altijd aan het woord. Ja. Maar ik vergeet altijd de rest. En dat ja. is niet netjes. Dus nee. uh, mijn meisje die doet uh, al de mailing. Ja. En Jan Hilko die doet onthoofd. Wie onderwerp. is jouw meisje dan? Doen dat is de Debbie, Debbie van de Storm. Dus uh, daarom, dus okay. niet vergeten. Arlan? Dankjewel. S succes. Ik ga zo naar de oude hal. Op de opening van de nieuwe snackbar, daar gaan ja. we haringjes uitdelen. Ja. Dit is de opening strandseizoen. Daar staat dat mijn broer in uit te delen, ja. op de rotonde. Ik Morgen is het al. Morgen oh, nee. De klok gaat u de dus we moeten op tijd uh, klaarstaan dat de klanten komen. En wij moeten op tijd Sla afslui afsluiten. Ja, afsluiten. Dat gaan we nu doen. Dankjewel. Uh, wij sluiten dit uh, programma af en dat uh, doen we uh, als volgt. Vandaag voor de techniek en de muziek Roy Haldeman.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 De Rijksrecherche heeft een inval gedaan in de woning van VVD'er Ton Hoijmeijers. Bij de inval was ook de fiscale opsporingsdienst de FIOT ecd aanwezig. Het Openbaar Ministerie verdenkt het oud lid van gedeputeerde staten van Noord-Holland van ambtelijke corruptie en omkoping. Hoijmeijers zou als bestuurder gelobbyd hebben voor bouwbedrijven en bracht daar geld voor in rekening. Hoijmeijers ontkent dat. Er zijn kopieën van zijn computerbestanden gemaakt en er is administratie in beslag genomen. Hoijmaier stapte vorig jaar op bij de provincie Noord-Holland... naar aanleiding van de Landsbankie-affaire... waarbij de provincie voor 78 miljoen euro het schip inging. ging. Minister Eurlings wil mensen die met drank op achter het stuur gaan zitten... harder aanpakken. Automobilisten die in een periode van vijf jaar twee keer in de fout gaan... raken hun rijbewijs kwijt. Dat geldt ook voor relatief kleine overtredingen. Daarna moeten ze opnieuw rijexamen doen... Het onderwerp wordt vandaag besproken in de ministerraad. Een Kamermeerderheid is voor het harder aanpakken van drank in het verkeer. Maar of er voor het voorstel van minister Eurlings een meerderheid is, dat is nog niet duidelijk. De Chinese president Hu Jintao doet mee aan een topconferentie over nucleaire veiligheid half april in Washington. China's deelname aan de conferentie was niet zeker vanwege de gespannen relatie tussen China en de Verenigde Staten. Oorzaak daarvan zijn onder meer Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan... Dat door China wordt gezien als een opstandige provincie. Ook de ontvangst van de Tibetaanse geestelijke de Dalai Lama door president Obama leidde tot spanningen. Op de top in Washington wordt gesproken over terugdringing van het aantal nucleaire wapensystemen. Ook bespreken de wereldleiders manieren om te voorkomen dat deze wapens in handen vallen van terror.